Slacht van Garderen. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vanavond hoort u het tiende deel Frits Brunesse. Dag, Dine. Goedemorgen, oom. Ik heb de ontbijttafel maar in de tuin laten zetten. Het is ook heerlijk weer. Daar heb je goed aan gedaan, mijn kind. Ah, wat heerlijk en wat een rust. Ja, het lijkt wel alsof de natuur er ook rekening mee houdt dat het zondag is. Wat zie ik? Heb je voor drie personen gedekt? Ja, Frits is toch thuis? Frits, ja. Als hij zonder al thuis is, dan blijft hij tot minstens twaalf uur in zijn bed liggen. Gaat hij dan nooit mee naar de kerk? Ik kan me de tijd niet heugen. Wat kijk je me nu bestraffend aan? Ik kijk helemaal niet bestraffend. Het idee. Maar je vraagt je wel af. Waarom gaat die man niet gewoon naar de slaapkamer van die slampamper en zegt... Vooruit, opstaan, je bed uit en kleed je aan. Je moet mee naar de kerk. Ik begrijp heus wel dat u dat nu niet meer kunt zeggen. Maar uh, een paar jaar geleden nog wel, bedoel je? Tja, ik weet niet hoe het begonnen is, maar langzamerhand is Frits me geheel ontgroeid. Ik heb hem misschien te veel ontzien, te veel verwend. Maar ja, hij was ook de enige die me nog overgebleven was. En och, ja. Aan de andere kant, hij is student. Al studeert meneer niet zo hard. En wie weet. Misschien trouwt u nog wel eens met een vrouw. die hem een beetje in het gareel houdt. Laten we dat dan maar hopen, Om. En laten we ons nu maar in berusten dat s morgens tot twaalf uur. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, luidjes. Nee, maar Frits. Morgen, Frits? Ik zeg maar zo. Er gaat niets boven een vredige zondagmorgen. Ik geloof mijn ogen niet. Keurig gekapt en geschoren. En dan ontbijten in de tuin. En dat is zeker een idee van jou, hè, Dine? Dat heb je goed geraaid. Een uitstekend idee. Apropos, het is in deze streek een gewoonte, zuslief. Dat een broer van zijn zus een ochtendkus krijgt. Is dat zo, om? Ja, als Frits het zegt, dan zal het wel zo zijn. Na. En aangezien ik niets liever wil dan een goede zus voor jou zijn, krijg jij voor mij een ochtendkus. Kom maar hier. Dag, broer. Mm, geweldig. Ah, wat een dag, wat een dag. Oh, en ik zie dat er zelfs al voor me gedekt is. Oh, je hebt erop gerekend dat ik zou komen ontbijten. Ik begrijp je niet, Frits. Het is toch vanzelfsprekend dat je komt ontbijten als je thuis bent, en helemaal op zondag. De zondag is bij uitstek geschikt om de familieband te versterken, vind ik. Uh, hoe bedoel je dat, zuslief? Nou, op zondag. Dan doe je alles samen, vind ik. Dan ontbijt je gezamenlijk. Dan ga je samen naar de kerk. Wat zeg je? Ik zei, dan ga je samen naar de kerk. Eh, uh, Dien, dat meen je toch niet, hè? Schaam je je dan voor om samen met je vader en je zuster naar de kerk te gaan? Morg. Schaam is het woord niet. Maar weet je wat het is... Ik hou niet zo erg van een kerk die gebouwd is van steen. Ik ga liever naar de kerk van het onverkorven hout. Van het wat? Van het onverkorven hout. Met andere woorden, van de vrije natuur. Mm. Dan heb ik een mooi voorstel. En dat is? Jij gaat vanmorgen mee naar onze kerk. En dan ga ik vanmiddag mee naar jouw kerk. Uh, hoe bedoel je dat? Nou, hoe zit het met je intelligentie, Frits? Dat is toch duidelijk genoeg. Jij gaat dadelijk met ons mee. En dan gaan wij samen vanmiddag een boswandeling maken. Um, goed. Ik accepteer je voorstel. Wij tijgen dadelijk de kerken. En vanmiddag gaan wij samen het bos in. U gaat toch ook mee, hè, oom? Och, euh, lieve kind. Eerlijk gezegd, een boswandeling maken... dat is voor mij te vermoeiend geworden. Oh. Dan is het een andere zaak. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, niet terugkrabbelen, hè? Ik kom mijn afspraak na, dus jij ook. Maar we kunnen je vader toch niet zomaar alleen laten? Oh, maak je over mij maar geen zorgen, dienen. Trouwens, ik sla mijn middagdutje niet graag over. Nou? Oh, nou, dat is dan afgesproken. Mooi zo. Zeg, zullen we dan nu maar eens gaan ontbijten? Anders komen we nog te laat in de kerk. Ik zal de thee even halen. Weet je nou echt niet meer waar we zijn? Nee, echt niet. Al die bospaden lijken precies op elkaar. Nou, zo even zei je dat je je hele jeugd hier in het bos hebt doorgebracht... ...omdat je elke struik kende. Ja, in mijn jeugd. Maar dat is al zo lang geleden. Zeg. Kom. Ja, maar hoe dan ook, we komen altijd wel ergens uit. Ja, maar niet voor het lapje hoor. Dineszuslief, wat denk je aan? Nou, dan is het goed. Wat leuk. Een koekoek. Handige dieren die koekoeken. Hoezo? Nou, dat ze hun eieren in het nest van andere vogels leggen. Geen zorgen voor de opvoeding, geen enkele verantwoording. Knap bedacht hoor. Dat is eigenlijk geen gekke vergelijking. Wat is geen gekke vergelijking? Als je het goed beschouwt, ben jij eigenlijk een zuidkoekoek. Hohohoho, ho, ho. ik een koekoek? Nou, je kunt me van veel dingen verdenken hoor, maar ik leg heus geen eieren. Je bent ook een bijzonder koekoek. Maar in principe komt het op hetzelfde neer. Nou, maar dat moet je me dan maar eens uitleggen. Nou, jij legt het ei met jouw zorgen en jouw verantwoording ook in iemand anders nest. Ja, in wie's nest dan? In dat van je vader. Voor warm, diepe gedachten. Maar ik begrijp het verband niet helemaal. Lijkt me nogal eenvoudig. Jij gaat zorgeloos en frank en vrij door het leven, zoals een koekoek. En je laat je vader achter met jou zorgen. Ja, maar wat heeft mijn vader nou voor last van mij? Nou, oh, kom, Frits, je doet niet zo een nozel. Je bent het uitgesproken type van de student die alles doet wat van een student verwacht kan worden, behalve studeren. Oh, maar je durft wel veel te zeggen. Wagen, het is om het tegen te spreken. Ja, maar hoe kom je daar zo bij? Heeft mijn vader soms een nood bij jou geklaagd? Jouw vader zijn nood over jou klagen? Integendeel, hij neemt je zelfs bij alles in bescherming. Nee, je hebt jouw ei in een drommels goed nest gelegd, vriendje. Oh, en heb ik nou een koekoekzusje gekregen dat dat ei uit het nest wil gooien? Nee, Frits, allerminst, allerminst. Maar ik wil wel een goede zuster voor je zijn. En een goede zus zegt ook wel eens de waarheid tegen haar broer als dat nodig mocht zijn. Mm -hmm. Maar nou, één ding beloof ik je plechtig. Je mag altijd alles tegen mij zeggen. Dat is dan afgesproken. Zeg maar, maar iets anders. Ik begin me zo langzamerhand wel gerust te maken, Frits. We zijn toch niet echt verdwaald? Hm, het spijt me te moeten zeggen. Maar ik weet in geen velden of wegen van waar we zijn. Kijk toe, Frits, alsjeblieft. Ja, wat zou ik kunnen doen? Mm, als we hier nou eens afsloegen. Ja. Zo. En dan, hier, en dan steken we hier over. En dan... het, daar ligt de Iepenberg. <laughs> en toch was je een beetje bang, hè? Ja, logisch, met zo'n koekoek van een broer bij me. Oh, een koekoek van een broer, zei je? Nee, Frits, niets doen, hoor. Ik uh. kan hulp, opschrijven hoor. <laughs> koekoek, zei je? Koekoek, zei je? Wat ben jij nou aan het doen, Gonda? Ik maak een paar beschuiten klaar. Uh, een paar beschuiten klaar? Voor wie in vredesnaam? Voor onze kostganger. <lacht> <lacht> Voor onze kostganger. S'avonds om tien uur, koffie met beschuiten. Jij lijkt wel niet goed bij je hoofd. Dat is niet bij de prijs inbegrepen, hoor. Wat maakt dat nou uit? Als je overdag werkt en s'avonds nog eens studeert, dan heb je als mens wel eens wat extra's nodig. Ik neem anders geen kostgangers in huis uit liefdadigheid. En voor die uh, meneer van Garderen maak ik geen uitzondering. U ook nog koffie, moeder? Nee, dankje. Maar wat ik nog zeggen wilde, jij haalt je toch niks in je hoofd, hè? Wat zou ik met mijn hoofd moeten halen? Je begrijpt drommels goed wat ik bedoel. Zo'n uh, meneer de student, die ziet heus niks in mensen zoals wij. Ja, een grapje op zijn tijd. Of desnoods een avontuurtje. Maar voor de rest. Huh. Ik ben anders niet de eerste de beste, moeder. Denk jij met je knappe koppie iets te kunnen bereiken bij dat soort mensen? Huh, Verbeeld je me niks. We zullen zien, moeder. We zullen zien. En mag ik er nu even langs? En je blijft niet op zijn kamer hangen, hoor. Je komt meteen in de binnen. Ja. Van Garderen, zou jij even op mijn kantoor willen komen? Zeker, notaris. Zo, ga zitten. Dank u. Ik heb twee zaken met je te bespreken. Ten eerste heb ik het beheer over een kleine uitspanning, de Egel genaamd. Het zaakje staat al enige tijd leeg en is moeilijk te verkopen. Maar nu heb ik het verzoek gekregen van een groepje studenten om dat herbergje te mogen exploiteren. Ze willen er een soort sociëteit stichten. Op zichzelf is daar niets op tegen, en op geld hoeft niet te worden gekeken. Maar ik zou toch wel eens wat duidelijker willen weten wat die studenten in hun hoofd hebben. Zou jij die kwestie eens wat nader willen onderzoeken? Zeker, notaris. En dan nog iets. Ik heb hier een map met akten die zo spoedig mogelijk naar de heer Brunesse gebracht moeten worden. Het zijn te belangrijke papieren om door de jongste bediende weg te laten brengen. Zou jij zo vriendelijk willen zijn dit op je te nemen? Natuurlijk, notaris. De heer Brunesse woont in de beeld op huizen Ippenburg. Iedereen in de beeld kan je zeggen waar dat buiten ligt. Ik ken dat buiten wel. Ik ben er eens geweest met de zoon van de heer Brunesse. Zo? Des te beter dat je huizen Ipenburg weet te liggen. Ik zou zeggen, Hermen, hou de rest van de dag maar voor jezelf. Het is een hele wandeling naar de beeld en dat onderzoek naar die sociëteit heeft zo'n haast niet. Goedemiddag. Dag meneer. Mijn naam is Van Garderen. Ik ben in dienst bij notaris van der Made en ik ben hier om aan de heer Brunesse een paar belangrijke stukken af te geven. Hoe komt u binnen? De heer Brunesse komt zo beneden. Zal ik u even voor je gaan? Graag. Een hele wandeling van Utrecht, hè? Oh, wandelen ben ik wel gewend. En trouwens, wandelen bij deze temperatuur in zo'n prachtige omgeving, dat is een waar genoeg. En dan die schitterende tuin hier. Ja, die tuin is de trots van de heer Brunesse. Ik kan er uren in zoet brengen. Maar gaat u toch zitten. Dank u. Het, uh, het is hier alles wel erg groot en indrukwekkend voor ons gewone burgermensen, is het niet... Wat kijkt u verwonderd? U, uh, u woont hier niet? Ik woon hier wel. Tenminste, voorlopig nog wel. Maar uh, ik ben hier niet geboren. Ik ben de dochter van dominee Sibisma uit Zwolle. Mijn vader is gestorven. Hij was een goede vriend van... Uw vader was toch niet dokter J.B. Sibisma? Ja? Zegt die naam u dan niet? Natuurlijk. Uw vader heeft toch dat standaardwerk geschreven over de kerkgeschiedenis? Dat u dat weet. Dat is niet zo verwonderlijk. Het boekwerk staat voorin in mijn boekenkast. Maar uh, uit hoofden waarvan? Ik bedoel... Uh... Ik heb theologie gestudeerd. Zo? Of uh, heb gestudeerd. Ik doe het eigenlijk nog. Alleen gaat het nu wat moeilijker. U stelt me voor een raadsel. Zo'n raadsel is dat niet. Mijn moeder, ze is een paar jaar geleden gestorven. Zag graag dat ik dominee zou worden. En ik zelf trouwens ook. Ik heb mijn propedeutisch gehaald. Maar door allerlei tegenslagen is mijn vader minder in goede doen komen te verkeren, om het voorzichtig te zeggen. En was het voor hem niet meer mogelijk mijn studie verder te bekostigen. En uh, u was toen genoodzaakt bij notaris van der Maden te gaan werken. Ja, maar ik zet mijn studie wel door. De notaris stelt mij de gelegenheid enkele colleges te volgen. En voor het overige studeer ik s'avonds. Zo, daar heb ik respect voor. Oh. Zo bijzonder is dat nu ook weer niet. Het is alleen jammer dat mijn studie nu een paar jaar langer moet duren. Zo, jonge man. Dag, meneer. Dit is meneer Van Garderoom. Hij komt van notaris van der Made. Ja, dat had ik al begrepen. Zou u mij maar willen volgen? Uh, zeker, heer Brunesse. En jij, uh, Dine? Ik geloof dat ik u beiden beter alleen kan laten. Ik heb nog een en ander te doen. En... Uh... Wat u mij wilde vragen, daar heb ik nu al een antwoord geklaard. Zoals je ziet, Van Garderen, hoe is je voornaam eigenlijk? Hermen, je brunesse. Zoals je dus ziet, Hermen, ik weet al aardig wat van je af. Weet je dat mijn vader destijds zijn meeste paarden betrok van jouw grootvader? Die paardenfokkerij van Van Garderen was alom bekend... Mijn vader heeft er ook weer een prachtige stoeterij van gemaakt. Alleen... Ja, daar weet ik alles van. Maar goed, nu ter zake, Hermen. Je hebt dus begrepen dat ik allerlei inlichtingen over jou heb ingewonnen. En dat heb ik natuurlijk niet gedaan zonder doel. Ik heb er ook langdurig met notaris Van der Maade over gesproken. En ik weet dus alles af van jouw omstandigheden. En in overleg met Van der Maade... ...heb ik besloten om jou je studie te laten afmaken. Of uh, besloten... Uh, ik bedoel uh, dat ik je zou willen voorstellen... ...de kosten voor je studie en voor je levensonderhoud te betalen... ...totdat je afgestudeerd bent. Wat zeg je daarop? Ik... Uh, ik weet niet goed wat ik zeggen moet, heer Brunesse... Ik sta perplex. Ik weet niet. Uh... Ja, ik overval je hier natuurlijk wel een beetje mee. Dat begrijp ik best. En je hoeft me ook niet meteen antwoord te geven. Ik zou zeggen, denk er maar eens, rust. Dank je, Gonda. Hoe nu? Twee kopjes. Ja, ik heb een verrassing voor je. Ik mag toch eindelijk wel eens je tegen je zeggen, hè? Natuurlijk, Gonda. Als je dat wilt. Maar wat had je voor verrassing? Ik ben de hele avond alleen thuis. Vandaar die twee kopjes. Ik kom gezellig koffie bij je drinken en zo. Tja, dat is erg aardig van je. Maar weet je... Ik zit voor een tentamen. Ik moet erg hard studeren. Wie zou daar nu kunnen zijn? Als je open doet, dan weet je het. Zo, jonge dame. Ben ik hier op het juiste adres als ik op zoek ben naar de heer van Garderen... De heer Van Garderen woont hier, ja. Mm -hmm. En is die tas? Ook dat. Zou u mij dan even voor willen gaan naar zijn appartement, want ik moet hem dringend spreken? Hij is anders hard aan het studeren. Oh, bijzonder charmant van u om hem in bescherming te nemen, jonge dame. Maar het gaat ten eerste om een dringende aangelegenheid. En ten tweede heb ik maar een ogenblikje van zijn ongetwijfeld kostbare tijd nodig. En wie mag ik dan aandienen? Brunesse is mijn naam. Maar ik doe geen moeite om mij aan te dienen, want wij zijn bijzonder met elkaar bevriend. Waar is zijn kamer? Op de eerste etage is de deur rechts. Bedankt. Hallo Herman, Frits, ik schrik me naar. Hoe kom jij hier zo? Ik heb maar heel eventjes de tijd, dus ik val meteen maar met de deur in huis. Tussen twee hakjes. Wist je dat ik zou komen? Nee, hoe zou ik? Nou, dat hier al koffie voor mij klaar staat. Uh, dank je wel. Ik heb het erg druk, dus... Oh ja, dat zei dat meisje ook al. Uh, wat een snoesje trouwens, zeg. Die hou je zeker zo'n helemaal een beetje voor jezelf achteraf apart. Zij is de dochter van de hospita. Maar kom niet voor de draad met de reden van je bezoek, mm. dat zal ik je zeggen. Ik hoorde van Van der Waart dat Notaris van der Maa de jou belast heeft met een onderzoek... ...in zaak het initiatief om in dat kroegje De Egel een sociëteit te beginnen. Mm. Ja. En? Nou, omdat Van der Waart wist... ...dat wij elkaar goed kennen, vroeg hij mij, en bij jou, op aan te dringen... ...om zo spoedig mogelijk een advies uit te brengen. Een gunstig advies, uiteraard. Nou, dan ben je te laat. Want ik heb al rapport uitgebracht. Hm? En hoe laarde dat? Dat verneemt Van der Waard rechtstreeks van Van der Maan. Hé, hé, doe niet zo kinderachtig, zeg. Wat heb je geadviseerd? Ik heb niets te adviseren. Ik heb alleen maar rapport uitgebracht... ...waaruit Van der Maan een conclusie kan trekken. En daar kan ik onmogelijk op vooruit lopen. Oké, okay, goed, goed, goed. En doe me nou een plezier en laat me aan het werk. Ik moet morgen tentamen doen. Oh, oh, oh, oh, tentamen. Ik weet nauwelijks hoe je dat voor je schrijft, weet je dat? Maar ik zal je niet langer ophouden. Uh, tot ziens, Herman. En moet ik dat liefje weer even naar je toe sturen? Nee, dank je. En laat mij dit soort zaken alsjeblieft zelf regelen, wil je? Dag Frits. Dag Kerel, tot spoedig ziens. Heh. Wat kan die vent toch onuitstaanbaar impertinent zijn?